Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een schietpartij midden op straat in Oosterhout... zijn twee personen om het leven gekomen. Een derde persoon is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Loevesteinlaan is door hulpdiensten afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt of er verdachten voor het vluchtig zijn. De politie houdt er ook rekening mee... dat de twee dodelijke slachtoffers op elkaar hebben geschoten. Na de schietpartij was het erg onrustig in de wijk. De politie wist met behulp van politiehonden mensen uit elkaar te houden. Het Rode Kruis opent giro nummer 7244 voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar en Thailand. Er wordt gevreesd voor honderden doden en vele gewonden. Door de aardbeving zijn wegen kapot en zijn bruggen ingestort. Op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen. De dammen in een grote rivier kunnen breken waardoor er een overstroming dreigt. Hulpverleners van het Rode Kruis werken de klok rond om mensen onder het puin vandaan te redden. Nog nooit lag er aan het einde van de winter zo weinig ijs op de Noordpeel als nu, melden Amerikaanse deskundigen van onder meer NASA. Het ijsoppervlak daalt al sinds het begin van de satellietmetingen, eind jaren 70. Het vorige dieptepunt qua hoeveelheid ijs was in 2017. Het Noordpoolgebied warmt sneller op dan de rest van de wereld. En dat komt deels doordat steeds meer ijs verdwijnt en niet meer terugkomt. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft in België de koers E3 Saxo Classic gewonnen. Na Le Samin en Milaan Sanremo won hij zo ook zijn derde eendagskoers van het jaar. Hij kwam in Harelbeke in zijn eentje over de finish. De Deen Pedersen eindigde op ruim een minuut als tweede. Het weer vanavond af en toe regen. Vannacht wordt het geleidelijk weer droog. Morgen zon en wolken. En het wordt dan rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 25 maart 2025, de laatste vrijdag uh, van dit jaar in maart. En we zijn er weer met uh, Jelmer en M&M's. Je hoorde net Roxy Dekker met Casual met, uh, uit haar nieuwe album Mama, I Made It. En uh, ja, we zijn hier vanavond uh, niet helemaal compleet, maar wel met twee M&M's maar liefst. Dus hallo Mike en Mirko. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, dat hebben we ook weer gehad. <laughs> ja. uh, wat gaan we doen vandaag? Uh, heel veel. En eigenlijk, uh, zoals je natuurlijk gewend bent, bespreken we het nieuws, actualiteit, entertainment en muziek. En eigenlijk ook natuurlijk recepten en koken. Eigenlijk komt alles een beetje voorbij in de komende twee uur. Wat vonden we van de afgelopen maartmaand? Hoe kijken we vooruit? En wat hebben we verder nog meegemaakt? Uh, dat is eigenlijk... Een beetje de kern van het infotainmentprogramma voor jongeren op deze vrijdagavond um, bij ZFM Zand. Hey, maar als natuurlijk. je het zo zegt, infotainmentprogramma voor jongeren, dan, dan, dan, dat werkt niet, hè? zo niet? <laughs> dat weet ik niet. Daar ben je oud voor. Ja, infotainment, dat klinkt al... Denk je, oh wauw weet je wel, info. Nou, juice dan. Juice, uh, ja juice, ons juice, juice. Ja, kijk, dat laat is het. Uh, <laughs> laat, Laten we beginnen met... De vrijdagavond, uh, Sand voor de juice, show of zo, so, voor en door jongeren. Hey, ja. hey, laten hey, we hey. beginnen met een uh, oh. juicy nieuwtje van de oh. afgelopen week. Of tenminste, een uh, gemeente die dacht dat het <laughs> grappig was. Oh, uh, oh ja, ja, ja, ja. Namelijk het verhaal van de gemeente Vlaardingen, dat uh, café Het Mes... Uh, er was een café daar en voor de context, de gemeente Vlaardingen heeft de laatste tijd veel last van uh, steekpartijen en jongeren die uh, messen bij zich hebben. Dat is oververtegenwoordigd ten opzichte van andere uh, gemeentes ook. Rotterdam heeft er ook last van, maar in die gemeente was onlangs een uh, ja, vrij jong iemand neergestoken door een uh, nog jonger iemand. En uh, dat heeft wel uh, ja, flinke impact gehad op die gemeente... En toen dacht de gemeente, laten we niet, uh, want ze zijn daar al een tijdje bezig met een campagne... maar laten we niet iets serieus doen, maar laten we een 1 april grap lanceren. Namelijk, daar heet een café dus MES. En laten we het verhaal uh, in de wereld brengen, samen met de ondernemer... dat hij zijn naam moest veranderen vanwege het beleid. Uh, dit bleek echter een uh, 1 april grap te zijn... terwijl de gemeente dagenlang volhield dat het echt zo was... En dus eigenlijk loog tegen de media. En uh, ja, dit viel mij op. Omdat, uh, uh, kijk, 1 april, grapje, je moet er altijd rond deze tijd een beetje over na uh, opletten. Ik heb er in Zandvoort ook alweer eentje voorbij zien komen over, ja, ook over ook. een rondtrap uh, bij een ja, kippertrap. Ik ook een over een krokodil bij het Juttersmuseum, geloof ja, ik. Uh, <laughs> <laughs> ja. ja, En uh, over uh, Ice uh, Ice Peach uit uh, ja, ja, ook, ging ja, ja, ook. Maar die waren ook vroegtijdig gestopt, dat beetje, was ook niet geslaagd. Nee, die kregen nee. zoveel kritiek dat, nee, ze, nee, is dat ze een wel, paar uur daarna dachten van misschien is, misschien is dit wel het jaar van de mislukte 1 april grap. Ja. Waar, uh, ja, kijk, waar, waar dit natuurlijk om gaat is... Uh, kijk, een gemeente is überhaupt al de vraag van... Uh, je kan natuurlijk een grap opzetten, ja. maar zodra het moment dat je het door hebt dat het niet lukt, weet je wel, dat het niet... Geslaagd is, weet je wel. Dus, want hier gingen natuurlijk mensen allemaal vragen stellen, weet je wel. En, ja, het had waar kunnen. Moet zijn naam veranderen vanwege een campagne? Ik dacht al wel toen ik dat las, dacht ik. Dit is, dit is een beetje overtrokken, weet je wel. Dan is het weer wel heel erg die regels, weet je wel. Maar gewoon meerdere keren als de media vraagt. gaat het inderdaad echt niet op een grap en dan gewoon liegen? Dan, dan ben je als gemeente volgens mij niet goed bezig. Nou, ik vind het ook een beetje smakeloos persoonlijk. Dat ik denk ja. van. dan heb je inderdaad dus echt serieuze steekpartijen blijkbaar in je dorp gehad. En dan, en dan, ja, ik snap, we zullen het ongetwijfeld allemaal goed bedoelen. Maar dat je dan denkt dat dit een, een leuke campagne is om dat als grapjes te doen. En persoonlijk vind ik ook, oh, weet je, ik zag laatst een. Uh, Lubach had hier ook een item over gemaakt. Maar wel eens over 1 april uh, grappen. Dat kijk ik soms wel eens. En uh, ik was het hier wel eens met hem eens voor de afwisseling. Hij zei van: uh, ja, 1 april grappen zijn eigenlijk nooit leuk. Nee. Nou, en persoonlijk vind ik dat ook. Want ik heb natuurlijk ook wel eens met, vanuit Wotzee over nagedacht. Van, kunnen we niet in de, een grap. Maar elke keer dan, dan, dan brainstormen met elkaar. En dan stond nou, nou. ja, ja. ik natuurlijk een Nou, ik weet ja. het niet. Ik had dit nou, jaar ook alweer een leuke bedacht. Maar. Nee, maar kijk. Het, het, het, gaat, het, het ja. gaat ook uh, over van... Kijk, bij de krant doen we in principe ook... Of tenminste bij het Haarums Dagblad en uh, alle andere kranten. Daar is gewoon de regel. We doen geen in-april grappen. Want je moet als media, moet je betrouwbaar zijn. Nou. En uh, kijk, een gemeente kan heus wel een keer wat opzetten of uh, samen met een lokaal iets, uh, iets bedenken. Uh, hè, dat het bijvoorbeeld leuk is of, uh, uh, of iets. Of iets, onschuldig. iets. Ieder geval iets, iets ja, onschuldigs. In ieder geval iets onschuldigs. Want de gemeente kwam dan daarna met de uitleg. Het was het idee om op 1 april een persconferentie te houden bij het café. Als boost voor een lopende anti-wapencampagne. Ja. Ik dacht eigenlijk, toen ik die uitleg dacht... waarom hadden ze niet gewoon nog een week gewacht? Ja, nou, ik vind sowieso... Met waarom een... hebben ze überhaupt toegegeven? Nee, ja, vol? houden ze dan vol. Ja. Ja. Nee, ook maar, geen kuk. nee, maar ik ja. vind... er is echt een time and a place voor 1 april grappen. Ik denk dat als een bedrijf het doet het best grappig kan zijn... Maar er zijn ja. inderdaad gewoon organisaties... ook wat Jelmer zegt, inderdaad, kranten, media... Ja. en dan inderdaad Partijen. vind ik ook overheid, semi-overheid. <laughs> ja. Je moet gewoon... dat moet een betrouwbare ja. instantie zijn... en die moet geen 1 april grap maken. Ja. Laat lekker de Albertijn een 1 april grap maken. Of de HEMA, <laughs> of weet ik voor wat. Maar ga als betrouwbaar overheidsorgaan dat niet doen. Mooi. Ja, dus uh, we zijn het erover eens. Zeker. Uh, mooi. Naar de volgende betrouwbare overheid. In, in Amerika... Uh, uh, ...heeft een hoofdredacteur van een tijdschrift, Mike... Ja. Uh, ...die belandde ja, in een uh, bijzondere conversatie. Nee, maar dit las ik dus echt... ...en ik moest dit echt even twee keer lezen... ...want ik geloof in het eerste ook niet... Ik denk dat, ...dat kan toch haast niet... ...maar wat er nou in Amerika dus is gebeurd... ...en het is overigens nieuws van begin deze week... ...is dat er een hoofdredacteur van een Amerikaans tijdschrift... Dus ...in een signalgroep is gegooid... Waar dus oorlogsplannen van de Amerikaanse regering werden besproken. En dat ging dan over bombardementen op Houthi-rebellen. Ja, en dit verhaal heeft gewoon zoveel kanten dat ik me echt afvraag: van hoe dan? <lacht> dit is niet één ding wat misgaat. Want dat er een fout gemaakt wordt met beveiliging, dat kan in de politiek ook. Het hoort niet, maar het kan. Maar er zijn hier gewoon zoveel vraagtekens. Een eerste. Nee, maar hij is toegevoegd. Ja, hij is toegevoegd, dat zeg ik. Ja. Maar er zijn gewoon zoveel vraagtekens. Ten eerste, waarom. Wordt dat überhaupt in een stuk nog goed besproken? Ja. En niet veilig genoeg dat, voor de luisteraar. inderdaad. Dat is raar, maar ik denk dat iedereen dat toch wel kan verzinnen dat jij. Je ja. gaat ja, ook niet op WhatsApp je oorlogspannen ja. bespreken. Nee, ja. ik wel, nee. <laughs> nou ja, goed, dat, dat doet. Kijk, weet je, dat doet meer dan, maar dat zou je normaal ook niet doen. Maar nee. inderdaad, dus dat is dan een ding. En dat, dan wordt er dus ook nog klaarblijkelijk per ongeluk een hoofdredacteur toegevoegd. Ja, ja. hoe gebeuren dat soort dingen? Ja. Ja, ik weet het niet. Ja, uh, uiteindelijk, uh, menselijke fout is in een klein hoekje. Ik bedoel, uh, als we het yeah. dan toch hebben over oorlog... Ja, maar... hoeveel oorlogsverhalen er niet zijn... waarin echt een kleine menselijke fout het verschil heeft gemaakt... Tuurlijk. Maar je hebt menselijke fout... en je hebt gewoon een opstapeling van dingen die niet nee, volgens protocol gaan... en klopt. menselijke fouten. Klopt. Gewoon, uh... nou, ik kan me ook voorstellen, en dat zie je ook heel erg in het, uh, bij het Rijk... En, en überhaupt in de politiek, is dat je, je ziet toch dat... Um, ambtenaren en mensen met macht vaak... Uh, ja, op een gegeven moment dat losjes omgaan met de regels. Zeker juist in de hoogste sferen van macht. Omdat ze zich dan toch misschien te bedrukt of te beperkt voelen. Nou, en blijkbaar gaat dat dan via een Signal -groep chat in ja. Amerika. Waar dan vervolgens, dat vond ik ook nog even heel te zeggen. Dan wordt er een bombardement ge, ge, ge, uitgevoerd. En dan stuurt een hoge pief een, een Amerika-vlag emoji, een vuur emoji en een box. En een, en een box. Ja. Ja. En denk je ook. Maar ook, ja, ja, ook dat soort worden er Nee, maar even by the way. Bij dat bommonument kwamen 41 mensen op het leven. Dus dat is waarschijnlijk ook hoe ze erover praten. Ja. ja, maar het ja. gaat ook. Ja, maar kijk, dat is ja. natuurlijk ook. Uh, ja. Ja, maar gewoon alles bij elkaar van dit hele verhaal. Ja, het is gewoon. Vooral voor een regering die natuurlijk heel erg zegt. Ja, we moeten alles aan Amerika doen en goed. En, uh, maar ja, nee, dat. Uh, ja, nee. nou ja. Als je, uh, als je een clown als baas hebt, wordt het vanzelf een circus. Uh, Mirko, jij hebt ook nog heel veel nieuws. Ja, ik had echt, echt heel veel nieuwsitems dit keer. Soms dan is het, is het komkommertjes tijd. Maar er waren nu echt vier dingen waarvan ik dat die zijn opgevallen. Ik ga ze niet allemaal bespreken, want dan wordt het wel... Uh, oh, wordt... Nu, nu heb je er al vier gezegd. Nee, ja, dan wordt het iets... Ja, ik, kan, nee, ik ga ze wel benoemen, maar ik ga ze niet allemaal bespreken. Dus nou, een aantal dingen. De Duitse geheime dienst die nu heeft toegegeven dat uh, COVID, hè, dus, dus de, de corona-uitbraak... Nou ja, misschien wel degelijk mogelijk in hun opinie... uit een onderzoekslaboratorium gekomen zou kunnen zijn... in Wuhan in plaats van in de markt... zoals toen de tijd heel erg beweerd wordt. En waarom ik die interessant vond... ik ga hem niet helemaal uitleggen... maar waarom ik die interessant vond is gewoon omdat... Ja, het is heel lang bijna een beetje verboden geweest... om überhaupt te speculeren. Gewoon vrij na te denken als bevolking. Uh, er werd zelfs censuur op toegepast, op YouTube, noem maar op. Hè? De, vanuit vanuit de, de Big Tech, dat werd ook echt opgelegd vanuit de Europese overheid, vanuit de Amerikaanse overheid. En dat laat eigenlijk toch in mijn ogen weer zien hoe heftig die government overreach is. Zeker, zeker als dus gewoon uh, bekend is notabene achter schermen. Ja, het zou inderdaad kunnen. Hè? Dus dan wordt er gezegd desinformatie, terwijl ze het zelf ook overwegen als uh, reële optie. Nou goed, dat moest ik even kwijt. Ja, okay, als ja. je er nog wilt mag het. Maar. Nou ja, het is natuurlijk. Dat is inderdaad een, het zijn natuurlijk twee die dingen: het is natuurlijk heel lang wordt het echt gezien als een soort conspiracy theory... Ja. Ja. En zeg maar, ik vind ook, weet je, conspiracy theory... dat vind ik, dat moet ook gewoon kunnen. Moet gewoon kunnen, ja. ja. Kijk, ik, ja, dan, ik geloof... dat hebben ze het fout. Ik geloof okay. ook niet in dat er, uh, weet ik wat, uh, platte aarde nee, of niet. zo. Nee, natuurlijk niet. Weet je, als mensen <laughs> het daarover willen hebben, lekker doen ja. toch, ja. zeker. Sure. Nou ja, precies, en dat had ik hier dan ook. En, en dat, vind, dat, dat liet, heeft me toch wel weer even nog duidelijker gemaakt. Ik vond dat toen ook, en nu ook... ja, hoe, hoe uh, eng het is als je overheden toelaat om, om dat zo op die manier te bedrukken. Nou goed, dat... Hebben we dat binnenkort voor some reason de Europese Unie heeft besloten dat we naar een digitaal rijbewijs toe moeten? Nou, ja. ik heb het eerder ook wel eens gehad over een Europees idee. Over dat ineens al het geld binnenkort traceerbaar gaat worden door CBDC. Vind ik persoonlijk een enge ontwikkeling. En het lijkt alsof we binnenkort gewoon een, een volledige digitale identiteit krijgen. Zo dus ongeveer met, met letterlijk alles erop en eraan. Maar wat is hun argument daarvoor dan? Nou ja, hun argument is dat het goedkoper is, makkelijker te controleren, is minder administratieve rompslomp. En ik snap dat dus ook echt wel vanuit een, een overheidsperspectief Tegelijk ja, wij zijn mensen, onafhankelijke individuen... en de, de, het gemak waarmee de overheid ons gaat kunnen controleren... Of, of overheden, als binnenkort alles digitaal is... van geld tot je, uh, tot je idee, tot je rijbewijs... Uh, zonder de juiste uh, provingsmechanismes die er ook niet ingebouwd zijn... Ja, dan wordt het gewoon heel eng. Ja, Ik vind het Dat ook gewoon, gewoon heel eng. helemaal niet handig. Want ik lees dit soort dingen wel vaker... En ik ben heel erg, nou ja, in die zin... ik ben modern, maar ook ouderwets tegelijk. Als ik ergens een fysiek pasje voor kan krijgen... wil ik het fysieke pasje. Waarom? Ik. ik heb geen zin om alles op mijn telefoon te hebben. Ik heb twee dingen op mijn telefoon... en dat is mijn, mijn Apple Pay voor mijn... Uh, voor mijn Dat vind ik ideaal. En verder... Ja. bonuskaarten, clubkaarten. Als het gewoon... een fysiek ja. pasje kan zijn, is het een fysiek pasje. Snap ik. En je zou zelfs kunnen zeggen... hier, hè, als je dan technologisch iets wil doen... op het gebied van, van administratie... en dit trek ik echt letterlijk naar mijn duim... maar dat is prima mogelijk... Uh, ontwikkel gewoon een software die net als je tegenwoordig kunnen ze gewoon teksten uitlezen van foto's en dergelijke ja. die direct naar een database gaat en klaar heb je alsnog ja. je fysieke pas en... dus, dus het voelt toch alsof er iets anders maar achter zit niet als een complot maar dit vind ik ook trouwens <laughs> dat heeft niks te maken met het kunnen horen ja. van mensen maar met uh, bijvoorbeeld tesla auto sleutels die ook gewoon heel vaak tegenwoordig via telefoon gaan ja, ja ook daar ja, het kan ook weet. met een pasje, maar het is uh, een optie, ja. Ja, nou ja, die dus. Ik weet niet, uh, gaan we naar de volgende. Ja. <laughs> dus ik doe mijn best wel jammer om de, de pas erin ja, te houden. Nog even. Nou, je hebt nog één oh, minuut. Ja, ja, ja. nou, minuut. Dan hebben we nog het, uh, het plan voor een districtenstelsel... Uh, uh, van de ja, minister. Dat, nou, lo dat lost ook nou, probleem op. Nou, dat vind ik dus helemaal niet. Nee, dat vind ik ook... Oh, gelukkig. Het was God, God, dank. Oh, godsendam dat je wel jammer gelukkig... gelukkig blij met je, blij met je. Nee, nee, maar... Uh, nou ja, heel, soort, heel vreemd. Dat is een soort Amerikaans stelsel. Uh, ik, ik, ik, ja, vreemd. precies. Ik zal heel eerlijk herkennen... Ik, ik heb afgelopen verkiezingen op, uh, op NSC gestemd... maar ik, ik, ze hadden ook in een partijprogramma staan... van jullie willen iets met een districtenstelsel doen... maar oké, okay, dan denk je aan... Eerste Kamerverkiezingen anders organiseren. Je denkt aan misschien zorgen dat het... Iets evenrediger verdeeld wordt in de Tweede Kamer. Maar nu komt, is, is, is de minister dus een plan. Uh, nou ja, niet gepresenteerd... maar opgeworpen, als ik het zo zou mogen noemen. Wanneer ze zegt dat straks 125 van de 150 Kamerleden alleen nog maar provinciaal gekozen worden. Nou en wat ik daar dus heel raar aan vind is dat ik denk: je kiest mensen toch gebaseerd op hun inhoud. Dus als ik wil stemmen op iemand uit Groningen, omdat ik gewoon denk dat diegene een betere plan heeft voor het land waarom mag ik dan alleen maar stemmen op mensen uit Noord-Holland... zometeen binnen dat, ja. dat stelsel? Ja, ik heb ook zelf niet het gevoel dat het doorheen komt. Ik heb heel veel negatieve reacties gezien. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik vind het gewoon jammer, want dan denk ik van ja... dan worden dus daadwerkelijke pogingen... om wel iets te verbeteren aan de democratie. Want er valt echt wel het een en ander te verbeteren. Ja, die worden gewoon ondermijnd. Net als met de burgerberaad laatst waar we het vorige uitzending over hadden. Ze maken zoveel fouten. Ik uh, ja, ben een beetje teleurgesteld. Teleurgestelde stemmer. Ik ben niet, uh, niet blij met NSC nee. zelf. Maar ja, dan moet ja. ik toch, uh, toch ja. toegeven. Dus dat. Maar goed, ook een district. Als ik, als ik dat hoor, moet ik altijd aan de even denken. zo. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, ja, ja, ja, nou, ja. En, weet je, er, valt, oh, er kan echt wel wat te zeggen zijn voor decentralisatie. Maar niet op deze manier. Nee. Nou, en dan als laatste onderwerp, Jan, we heel snel met deze. Nou, je bent uh, wel door je 800 miljard steun voor Oekraïne van de EU. Uh, ik ben er gewoon erg pissig over. Want de Tweede Kamer heeft de motie ingediend dat ze dat niet willen doen. En wat doet Dick Schoof? Die doet het alsnog. Die zegt, we gaan geen veto inzetten. We gaan niet tegenwerken. We betalen gewoon 800 miljard. En ja. jongens, ik kan een hele goede uitgebreide uitleg hierover geven. Maar financieel is het echt een intens slechte keuze. En het heeft niks te maken met of je voor Oekraïne bent... of je voor betere bewapening bent. Absoluut niet. Al die dingen zijn mogelijk in een andere vorm. Maar wat we nu gaan doen... Gaat, Gaat heel veel, veel, geld, heel kost. veel geld kosten. <laughs> ja, ja, En ja. dat is niet handig. We gaan echt. echt dit, dit kan echt serieus. Neem maar even zonder grappen. Ja. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis. Op de lange termijn. Dat is het enige wat ik over ga zeggen. Ja. En ik vind het heel dom dat we ja. daarvoor zijn. Dat is handig. Ja, ja sorry. Okay. Uh, Precies binnen de tijd. Uh, of het is gewoon leiderschap. Uh, nee, dat is geen. En we, we, gaan verder, zeggen, uh, we gaan verder uh, naar muziek. Uh, er wordt een Nederlands bedrijf aangeklaagd door Lego. omdat betonblokken te veel op een blokje zouden lijken. Nou. Dat schetst ook weer een beetje deze tijd waar we allemaal mee bezig zijn. Je moet het maar even opzoeken. Het lijkt er inderdaad best wel op. Maar of het ook 1 april is, dat uh, moeten we nog maar zien. We gaan zo meteen even de regio in. Ik uh, moet nog even kijken wat. Misschien naar Maxima op het korde. Of uh, iets anders. De week van het gelden is er ook trouwens. Dit is Salsnik Lady en Eli. Met baby tell me why. Just be. Games. En het is weer een uh, nieuwe remix van het nummer, want uh, de enige versies die ik ken van het origineel van Chris Isaak uit 1989 uh, zijn eigenlijk remixes. En dit was uh, Para voor ik, ik weet niet uh, of je die kende, maar. Nee, ik, ik hou echt van dit nummer. Ja, nummer en van ik ken het nummer. Ik weet niet waarom, ik vind het zo relaxed. Ja. Ah, goed. En ook sentiment, want deze was vroeger heel populair. Ja. Ja, ja ja en de eerste zin is... Uh, the world was on fire and no one could save me but you. Ja, ik heb niet aan de limbers Prachtig geluisterd, maar, maar dat moet ik eens doen. Ja, ik ook niet. Ik, ik vibe meestal. Ja, dit is wel zo'n vibe. Me, ja. Ik voel het in mijn hart. Goed, een goede keuze in ieder geval. It's, dat kunnen we strange, it's strange what desire will make foolish people do. Nou, zeker. Koken. Ja. <laughs> okay, maar nu ga je weer Drinken. in discussie, nu ga je weer in discussie, ja, dat moet je niet doen. <laughs> nee, dat is een grapje. Weet ja. <laughs> je wat ook goed is trouwens? Deze limonade die wij nu hebben. Ja, echt wat, lekkere wat, wat limonade. Mogen, uh, mogen alleen li over limonade praten. Wat is dit, Mirko? Uh, je mag alleen over limonade praten, hoor ik net. Is ja, is maar... uh, uh, iets met uh, uh, smeren. <laughs> nee. Nee, okay. nee, maar even serieus, dit smaakt echt naar uit. Dit smaakt echt naar ja. Ja. ja. Nou ja, even, even in het kort Mensen, het is deze week uh, De week van het geld uh, Leuk Heb jij er nog aan uh, gedacht, Mirko, aan uh, het week van het geld? Ik denk wel vaak aan geld, maar <laughs> niet, aan de week van. niet aan de week van het geld Ook hoe je ermee omgaat uh, Kan Mirko niet uh, toch wel? Jawel, oh, jawel, jawel, okay. jawel, jawel, jawel, Nee, ja, ik, ik heb dat echt helemaal niet meegekregen. Wat had het in de week van het geld, Want ja, er, er worden er lessen gegeven op uh, middelbare scholen en basisscholen... over hoe je, hoe je omgaat met geld. Dus natuurlijk ook zo'n krediet die je kan hebben als jongere. Of, uh, of dat soort dingen. En Koningin Maxima komt op verschillende scholen langs. Ze was ook bij het Corner in Haarlem. Wat een topschool is dat. Uh, dus, uh, dus dat was heel leuk. Daar is ook in het Haarlems Dagblad natuurlijk wat over te lezen... Aha, uh, aha, van de afgelopen woensdag. Wat een plug. Uh, ja, Eén euro <laughs> per week. Uh... Ik heb een abonnement. Ja. Ja. Wat maar, leuk. Uh... Maar dat vind ik wel goed, want dat is ook wel een kritiek ja. die je heel vaak hoort, toch? Van mensen, van uh, oh, school bereidt ons te weinig nou voor ja, op maatschappelijke ik, dingen, zoals ik... financiën en belasting. En dan, nou, oh. wel goed dat het ja, gebeurt. Ja, ik wist dus niet dat Maxima op het corner het was. Best grappig. Ja. Um, heb ik heb natuurlijk ook op school gezeten. We waren niet uh, per se leuk... Uh, in... Maar goed, dat maakt niet uit. Was Maxima er toen ook? Nee, die was er toen niet. Oh. Nee, maar um, uh. ik, vind het, ik vind het een goed concept. Want ik hoorde dus ook op de radio al. En dat heb ik dus gewoon. Ik weet niet meer waarin ik was aan het werken. Toen was er in ieder geval een nieuws item. Dat een bepaald percentage, jongen. Ik weet niet best wel een groot percentage. Uh, Denkt dat betaling met contant geld dus gratis zijn. Omdat dan geen geld van je bankrekening afgaat. <laughs> en ik ja, hoorde dat klopt. dus. Ja, ja. En ik denk echt, ja, maar dan heb je toch wel een blok voor maar, je kop hoor. Uh, Graag dat nee, ik nee, dit Nee, het is zo dat er een groep, jongen, is. Ik geloof. Ik weet niet hoeveel ben je, hoeveel procent ongeveer. Uh, nou, dan ga je even verder. Want ik nou, er was inderdaad er is een groot percentage jongeren. Dus dat zijn nog ja. tieners, Die denken dat een betaling met contant geld dus gratis is. Omdat er dan geen geld van je bankrekening wordt afgeschreven. Bijna de helft van die jongeren de jongeren tussen 16 en 19 well, jaar. ze, ze denken gewoon dat het, dat, het, dat het niks is. Ja. Dat het gewoon een ja. zijn nou de helft van de jongeren tussen 16 de, dit en 19 jaar. Dat is zo onlogisch voor mij dat ik, echt, dat ik moet verwerken toen ik, wat je vroeger doet. Nee, oké, okay, toen ik dit laatst meer kom, want waar het dus om ja. gaat. Je kan natuurlijk pinnen. Of je kan contant betalen, gewoon ja. met briefjes. Jongeren denken dus, en ik ga me daar zo bij aansluiten. Dat als je contant geld uitgeeft, dat je dat dan niet kwijt bent, omdat er niks van je bank afgaat. Dus oh. dat als je contant betaalt, dat je dus eigenlijk niks uitgeeft. Ja, dus dan, ja, ja, dat wordt dan wel zoveel woord. Ja, ja oké. Okay, okay. Maar is dat dan niet gewoon, zeg maar, jongerentaal voor. Uh, Ah joh, maar Contant, dat voelt beter of zo? Of, nee, of, is of, voor... of is het echt gewoon dat ze echt dom zijn? Nee, volgens mij zijn ze echt dom. <laughs> oh maar kijk, oh nee. ja, ik sluit me er op zich wel bij aan. Want ik heb minder moeite met een briefje van 50 uitgeven... dan te pinnen voor 50 euro. Ik heb echt dus precies zo. het omgekeerd. Ik heb al dat fysiek in mijn handen is. Oh, dan denk ik altijd: van, Ah, dit is, dit is. Ik geef het weg. Waar, ga, waar is het heen? Het is, nee, nee, is weg. En met een getalletje denk ik: Ja, boeien. dat getalletje schrijf voor je nou, bij. Weet je ik, wel? Ik, ik snap het, ja en nee. Aan de ene kant, als je echt denkt dat het gratis bent, ja, dan moet je echt je IQ laten te testen. Sorry, maar dan, ja, dan nee, moet je helemaal op, niks laten. Dan is je, je test al gedaan. Dan heb je wel een uh, probleem. Nee, maar weet je, aan de ene kant snap ik de redenatie wel. Want we zijn natuurlijk zo gefocust op onze banken. En hoeveel saldo hebben we? En als je dan niet uitgeeft met cash, dan snap ik dat mensen denken: Oh ja, dat kost dan. Minder of het voelt dus wat minder kost. Ja. Omdat dat nummertje niet verandert. Ja, ja. Okay. Maar ja, dan denk ik altijd: hoe kom je dan aan het contante geld, weet je wel? <laughs> ja, vooral. Okay, de, als ik ik, 16 jaar, nee, je zak geld. Ik, je ik, nou, maar ik heb zelden dus cash geld, maar als ik het heb, heb ik het ergens bewust gepind. Ja, natuurlijk nou, ook. Ja. Ja. ja. Nou, ik moet zeggen: mijn broertje, die werkt gewoon hier als een echte zandvoort in de horeca. En ja. Die krijgt natuurlijk de foil wel contant. Tuurlijk. Dat dus heel tuurlijk. vaak. Dus ja, nou, hij zegt eigenlijk meer of meer hetzelfde. Maar goed, hij snapt... hij snapt wel dat het wel echt... Het is dat het, niet maar, echt gaat. Ja, het is niet, hij snapt wel dat het ja. niet... Hij, hij, zijn IQ test het goed, zeg maar, hoor. Dus geen zorgen. Ja, dat, <laughs> phew, ja. Maar, ja. maar goed, maar ik, ja, ik In die zin kan ik me dat bij voorstellen. Maar als je, als je echt denkt dat het gewoon niks is... dan, dan nee, dan... Sorry, Heel dan, dan, moeten, we, dan misschien moeten we voor die mensen dan de dienstplicht maar weer invoeren. Ook gewoon met het zicht op dat we terrein weinig reservisten hebben, toch? Las ik uh, in de krant en zo. Ja. De, uh, ja, we moeten nog twee jaar een leger hebben van 200.000 mensen. Nou, dan zetten we die daar gewoon weer. We hebben er nu 13.000. Nou, ja. dat wordt uh, alle 18 jarig jongens. Ik heb technisch nou ja, van, van de jongeren, daar kunnen we wel 200.000 mensen vandaan trekken, toch? Of uh, nou, okay. ben ik dan te optimistisch? Nou, uh, <laughs> <laughs> ik zei net al tegen jou, mij niet bellen in ieder geval. Nee, mij ook niet, nee. Nee, maar wij, wij weten wat geld is, dus... Ja, wij, wij, zijn, wij hoeven, wij hoeven het door te maken. Dat is, de, dat is de, de, het verschil, of je wordt opgeroepen als of niet. Je, als je niet weet wat geld is, dan moet je in het leger. <laughs> ja, maar eigenlijk... Dan pak je wel eens bij Defensie, want daar hebben ze heel lang geen geld gehad. Dat klopt, maar even wel respect voor onze veteranen en mensen die dat werk in dienst zijn. Ik maak niet een grapje, maar het heeft niks ten van niks. Ik heb heel veel respect voor ons leger. Ja, ik ook. Maar ik wil er zelf gewoon niks mee te maken hebben, eigenlijk. Nee, precies. Maar wel even niet dat ik voor van verdomme mensen... Nee, dat, dat zijn het Dat zijn, het zeker, ja, dat zijn, ja, juist, hele, zijn juist hele ja. slimme mensen. Nee, maar mensen. ik meen dat ook echt. Het is, niet, het is niet politiek correct. Dat meen ik echt. Het is echt slimme mensen in het leger. Juist, dat, ja. Uh, ja, daarom. Dus ik zit, ik zit gewoon een beetje te grappen. Maar goed, het moet wel zo overkomen. Ja, ja, dat, is, deze, dat is deze show toch. Echt, we, nou, te wij grap. hebben het nu geconfirmd. Mirko <laughs> heeft geen hekel aan het leger. Zeker nou, niet. Gelukkig, dan is dat in ieder geval <laughs> opgehelderd. Uh, ja, wat wat <laughs> verder nog bijzonder is om mee te delen, is het, is het volgende nummer wat klaar staat. En dat is toch wel even. Dat verdient wel een uh, introductie. Uh, deze jongen die begon uh, ergens al op jonge leeftijd uh, te zingen... en op 12-jarige leeftijd deed hij mee aan de Voice Kids. Uh, toen uh, scoorde hij ook al hoge ogen bij dat programma. Uh, het gaat over Samuel Welten. En let op, jongens, dit is een uh, wordt er nou een glas omgegooid. Ja, Mirko is echt een skill in jullie nog. Nee, gaan we maar door. Dit is over de goed. tafel, er is niks aan de hand. Hierna okay, doen we het wel. Uh, goed. Goed. Dit kijk, niks. de limonade is omgegooid. Dus uh, dat ja, laten we zien wat het niveau uh, hier is. Mirko, was toch iets uh, meer procent? Uh... Maar waar was ik mee bezig? Uh, Samuel, Samuel Welten, die, uh, die inmiddels 18 jaar is, uh, die heeft zijn eerste single uitgebracht. Uh, los van dat hij al af en toe ergens zong op uh, verschillende plekken gewoon uh, nummers van andere mensen. En af en toe een eigen nummer. Maar dit is de eerste die hij uitbrengt. Hij is ook heel populair op TikTok. En binnen een paar dagen is zijn nummer dus gewoon 2 miljoen keer beluisterd. Dat vind ik echt zo bijzonder. Echt een plezier. Dat gebeurt, dat, dat gebeurt echt zelden dat je op zo'n manier uh, eigenlijk aan het doorbreken bent met je eerste nummer. Dat zegt hij zelf ook. Ik had gedacht na de tweede of derde dat er iets ging gebeuren, maar uh, ja, dus bijna de 2 miljoen streams. We gaan luisteren naar een echt weer lekker Hollands nummer, maar dan dus door een jong iemand. Uh, echte liefde is te koop. Ik ben heel benieuwd. Dit wordt de nieuwe, nee dat gaat niet zeggen, maar dit is Samuel Welten. Ik zag je daar staan voor de Harbe Club in het licht van de volle maan. Je keek me lachend aan.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 Dus ik er vast, van alle mannen die kwijlen Een dure Gucci tas en een Prada jas Wat ze wil, kan ze krijgen Zij is irritant, maar ze betaalt condat Ze heeft een Maserati Ik kan wel zeggen, voor de eerste keer hier op ZFM Zandvoort... Samuel Welten met echte liefde is te koop. Nog maar een week uit en nu al 2 miljoen keer gestreamd op Spotify. Wat een heerlijke banger is dit, jongens. Nou, Mirko heeft uh, zijn uh, smeerpartij even opgeruimd. <lacht> hoe gaat het met de limonade? Uh, het gaat goed. En ik moet toch ook even zeggen dat ik dit een hoogst ordinair nummer vind. Echt, echt Het staat echt weer, weer symbool voor de vieze... Hoe noem je dat? De... de de materialistische cultuur onder onder bepaalde jongeren, niet allemaal, maar ik, euh, nee, ik vind er niks. Ik vind niks. Hij zingt goed. Je moet zeggen. Maar de tekst, ik vind ja, het ook niet leuk ja, het, humoristisch. Het, het klinkt wel gezellig. Het, hij zingt goed, maar als je nou ja, maar gewoon klinkt gezellig. Ja, maar als je nou volgende keer een gezellig nummer doet met een, met een leuke tekst, zoals onder Yves Berends, weet ja. je wel, of terug gewoon in de tijd gewoon iets een liefdesnummer of zo, dan kan het meedoen. Ik, voor mij is het er net niet. Of zo. Ja, een Ford Ka een huis op Tessel. In plaats van de Maserati. Ja. Nee, maar het is, ik vind het wel gewoon oh. grappig. Ik dat in de kugel gedraaid wordt. Tuurlijk, maar ik denk dat een huis op Tesla duurder is dan op Bali. Ja. Dat zou goed kunnen, dat ja. Dat denk ik uh, eigenlijk ook al, ja. <laughs> ja. <laughs> nee, dat is alles duurder. Dus een flat in, ja. in uh, Schalkwijk is duurder dan... Uh, <laughs> Ja, echt te bizar worden. <laughs> een, een mooi huis in Thailand, vrijstaand. Ja, ja nou goed, dus, sorry. Uh, Oké, okay, okay. let's ja. go. We zijn aangekomen bij de rubriek Back Online... waar we eigenlijk alles bespreken wat we nog niet hebben besproken... maar dan uh, met een, een, een technisch randje. Ja. Een digitale tint. Als, uh, als eerste op de lijst hebben we het volgende nieuwtje. Ik moet even het erbij pakken. We hebben Robert Downey Jr., keert toch terug in de nieuwe Avengers ja, film en wat vind jij daarvan? Ja, Kijk, het is natuurlijk, het was al uh, sinds vorig jaar juli bekend dat hij het terug zou keren, maar vandaag is ook de rest van de cast vandaag, gisteren is ook de rest van de cast uh, van de nieuwe Avengers film bekend gemaakt. Vandaar, dus uh, wordt dus eigenlijk een aantal dingen uh, die ons worden medegedeeld. Zo keert uh, Chris Hemsworth terug als uh, Thor, uh, Tisha Wright natuurlijk bekend van de uh, Black Panther films keert ook weer terug, Anthony Mackie komt terug, dus er komt best wel weer uh, Best wel weer een flinke lijst terug van de originele cast. Terwijl uh, Endgame eigenlijk het einde had moeten zijn van dat verhaal. Uh, ik vond het gewoon een geinig uh, interessant nieuws item Voor de mensen die er interesse in hebben, die hebben het vast al gezien. En de mensen die er geen interesse hebben, die interesseert het vast nu ook niet. Maar dat is dus bekendgemaakt. Uh, in ieder geval, een nieuwe Avengers film. Dus ja, Marvel heeft natuurlijk de afgelopen paar jaar niet echt lekkere dingen uh, uitgebracht. Ja. Deadpool 4 was wel leuk. Je hebt nu op, de, net, op, op Disney Plus, van Born, Born Again, ook Marvel. Ook een echt een fantastische ja. serie. Als ik niet verwacht. Ja. Uh, maar verder de rest, ja, weet je, dit was gewoon... Het is toch weer zo'n lekker online uh, sociaal nieuwsitempje, weet je wel. Ja. Ik moet toch even melden. Ja, ik moet zeggen, ik vond uh, Loki ook wel leuk, hoor. Wel op, uh, ja, dat was ook zeker. Alleen, ja. alleen ik vond seizoen 2 ging eens een beetje te vreemd. Ik, Vol, uh, ik vond seizoen 2 ook wel wat hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Maar inderdaad... Ja, maar het uh, voelt nog niet of het ergens heen bouwt. Ik mis, waar stopt het? Voor, nou, ja. voor mij is twee. Ja. het seizoen 2. Dan het volgende. Vanaf 1 oh. maart kon je weer uh, je belastingaangifte doen de overbelaste servers bij de DigiD. Want zodra je iets moet doen. wat te maken heeft met het internet en de overheid. dan loopt alles vast. Maar dit keer lag het niet helemaal aan uzelf. Want het had ook meermaals te maken de afgelopen weken. met DDoS-aanvallen. Hm. En uh, de, de problemen duren doorgaans niet lang. Maar vervelend zijn ze wel. omdat het ja, op de cruciale momenten eigenlijk niet werkt. Het is dus niet ineens ja. s'nachts. Ja, nee, dit toont natuurlijk ook aan wat voor uh, extra risico je loopt... als je één centraal authenticatiesysteem heeft... zoals wij hebben Digideer voor alle overheid. Ik denk, kijk, aan de ene kant vind ik het natuurlijk uh, heel goed... dat ook zorgverzekeraars en doktoren en het RDW en het CBR... en de hele zooi gewoon met één inlog van de overheid te benaderen zijn. Maar waar het wel om neerkomt... je houdt wel één uh, punt om in te loggen... één point of heel Dat betekent dat als dat plat ligt... dat uh, alles wat daarachter hangt plat ligt... Um, nou kun je dat ook niet anders doen. En het is ook zo met dit soort DDoS aanvallen... dat het eigenlijk geen kwaad kan. Het is gewoon inderdaad een beetje hinderlijk. Nou, heb, je, heb je zelf wel eens een DDoS aanval gedaan? Nee. Oké. Okay. Ik wel. Ja? Ja. Oh. Ja, nee, ja. Toen ik jong was... Ik, je kon dan op het, als je de juiste website kende... kon je gewoon betalen voor zo'n service. Dat is, ik, ik ben niet iemand die dat helemaal zelf kon ontwerpen... hoor, zo'n programma. Je kan ook zelf een server doen... Nou, ik vond het enorm grappig als kind... omdat ze doen bij de website van mijn vriend. Nou, goed. Ja, dat... Uh... <laughs> dat was wel humor als je, zo, als je 12, 13 mensen, zeg maar. Nou, ja, daar ja. kan ik niet bij voorstellen. Ik heb het <laughs> zelf nooit gedaan. Maar goed, het is... Uh, ja. Het ja. zijn natuurlijk... Als je het hebt over hacken en over cybersecurity, zijn DDoS aanvallen natuurlijk vrij onschuldig... want je doet gewoon een server overbelast... heel veel die quests sturen. Ja. Nou, zit er wel vaak een soort shady <coughs> kant aan. want Heel vaak zijn die bij grotere deels aanvallen... De, de, de, PC's die die quests doen, zijn vaak gewoon mensen met een virus ja, klopt. in het botnet. Maar uh, over het algemeen, als je het hebt over veiligheid, los van de mensen die dus dat botnet hebben, uh, is het uh, voor de servers... niet heel erg spannend. Behalve dat het inderdaad gewoon irritant is. Ja, dat is niet fijn. Klopt. Nee. Ja. Ja, nou, uh, we hebben het net al even kort gehad over Signal en uh, wat voor dingen dat kan opleveren. Maar omdat steeds meer mensen overstappen naar die app, begint WhatsApp nu een charme-offensief in de ja. Nederlandse media. De berichtendienst van Meta ziet nog geen daling in het aantal gebruikers, maar verwacht dat wel. We hebben verhalen gehoord dat, uh, dat veel mensen gaan overstappen, zegt de directeur Will Catchcard Of Ketchcard, oké, okay, ik dacht Catch. Okay. Iets in die richting. In, in een Zoom-gesprek met Nederlandse journalisten. Um, en hij is er duidelijk over, wij geloven enorm in privécommunicatie. Hij legt uit dat op WhatsApp alleen de verzender en ontvanger van berichten de inhoud ervan kunnen bekijken. Daarvoor maakt WhatsApp gebruik van hetzelfde beveiligingsprotocol als Signal. Hoort ja, beheerd. het is, maar, Nee, ik zag het ook al inderdaad. Ik kreeg ineens gewoon letterlijk ook een berichtje van WhatsApp op WhatsApp. Ja, ik ook. Met, uh, ja, we doen end-to-end -end ja. encryptie. Ja. En, en dat doen ze natuurlijk wel met een reden. Want ik heb al jaren ja. niks meer van ze ontvangen. Nou ja, end-to-end en, uh... -end encryption, dat is natuurlijk iets wat ze al jaren doen. En dat is natuurlijk op zich ook wel goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ontzettend hypocriet dat mensen allemaal gaan overstappen naar Signal. Kijk, ik zeg altijd lekker zelf weten, als jij WhatsApp wil verwijderen en dat wil doen, helemaal prima. Maar dan gaat iedereen gaat op hoge poten staan, want we willen geen Amerikaanse diensten meer gebruiken. Dit, dat, we gaan overstappen. Maar ja, vervolgens doen ze dat wel op hun iPhone tikken. En dan denk ik, ja jongens, wat wil je nou? Apple, iPhone, iOS, ook allemaal Amerika. Je komt er gewoon in de moderne digitale wereld niet meer uit om niet-Amerikaans niet, Amerikaans, niet te gebruiken. Ook al ga je, weet ik wat, naar Netflix. natuurlijk ook Amerikaans, maar er zijn ook genoeg Nederlandse websites die op AWS draaien, op Azure draaien. En die ja. hebben natuurlijk wel datacenters in Nederland, maar het blijven gewoon Amerikaanse techgiganten. Ja. Je kan niet op het internet zonder met Amerika te maken te hebben. En als je dan met je alle op hoge poten gaat staan, we gaan allemaal van WhatsApp, want Amerika, fuck you, weet je wel. Ja, ja dan denk ik ja. van, uh, ja, wat ben je nou aan het doen? Ja, ik, had ik, ik had er gisteren toevallig een heel ja. leuk gesprek over en... Uh, nou ja, wat, wat ik toen eigenlijk zei... ik heb zelf een beetje de theorie dat um, uh, social media platforms... omdat ze draaien om mensen... Eigenlijk altijd binnen het concept wat zij vertegenwoordigen. Ja, het klinkt een beetje abstract. Ik doe me best om het goed uitleggen. Ja. Een monopolie zullen krijgen. Omdat mensen gewoon altijd ja, op de plek willen waar de meeste andere mensen zitten. Zeker. Ja. Dus, dus ja, in die zin. TikTok is nog steeds duidelijk gewoon de voorloper. als het aankomt op zeg maar de video-content. De uh, shortform content, short ja. content. Facebook is zijn eigen concept. WhatsApp is, is zijn eigen concept. Dus kijk, persoonlijk, ik geloof echt wel dat zeker voor beveiligde communicatie, dat Signal wat zal toenemen. Omdat je toch mensen hebt die het uit, uit ideologische basis doen. Maar ja. dat je vroeger ook, en dat was het moment nog met Telegram en weet ik veel wat... dat je ook een beweging van mensen zei we willen niet uh, uh, daar zijn. Maar ik ben heel benieuwd of de druk, want dat is vooral ook een soort internationale ja. druk bijna... een soort mediadruk of zo, of dat nu voor het eerst zou kunnen gaan betekenen... dat uh, uh, inderdaad Signal misschien wel in Europa het, het grootste wordt... Maar persoonlijk denk ik het gewoon niet. Misschien dat het NN en wordt, of, of uh, ja. voor een iets grotere groep, maar ik zie het niet nee, zo gebeuren. Am in Amerika is voor mij WhatsApp helemaal niet zo relevant, en dat is daar allemaal sms en iMessage vooral heel veel. Klopt, sms, voor some reason. en iMessage heel, ja, heel veel. En nou, ja. voor mij dacht van, van de bevolking ja. een iPhone. Ja, ik weet ook niet hoe dit is, dus daar is sms. Maar op, uh... wa wat, het, wat het is, kijk, ik vind inderdaad, als je echt uh, niet afhankelijk wil zijn van Amerikaanse providers, moet je inderdaad met je nokia gaan sms'en. Ja. Maar uh, goed, dat is... Dat zeg je wel, zeg op zich niet tegen als mensen overstappen... van een platform waar ze niet tevreden over zijn. Maar ik ken niemand die ontevreden is over wat ze hebben qua de service die ze verlenen. Nee, nee, dat denk ik ook niet. En ik denk inderdaad dat daar gewoon een beetje... de verwarring in zit. En dat we het gisteren ook over van... ja, weet je wel, tuurlijk wil je als Europa... een bepaalde mate van veiligheid kunnen garanderen. Uh, zowel voor je eindgebruiker... Ja. Als, als op een geopolitieke schaal... Maar ja, dat hoef je niet per se te doen door te zeggen alles moet in Europa gevestigd zijn. Want ja. Ja, dat het hier op het grondgebied staat, maakt het niet per se beter. Het nee. ligt er voor aan, het, hoe kader je het wettelijk in? Ja. Daar zou het ja. om moeten gaan. Nou ja, ja. ja dan zijn we daar gelukkig over eens. Oh. En uh, hoe groter je wordt, uh, ja, dan, dan zijn regels alweer minder belangrijk. Dus Signal zal <laughs> op een gegeven moment ook wel de privacy en gegevens gaan verkopen. Ja. Om uh, winstgevend te kunnen blijven. Maar, maar wie zegt dat dat gegevens verkoopt dan? Nou, dat doet Facebook gewoon ook. Ja, dat mee. doet ze wel, volgens mij. Dat, dat, staat, is, mij in, dat uh, is een uh... hele verdienmodel. Precies, dat staat er ook in. Daarom is ja, alles okay. gratis. Dat ja. zou ik willen, ja. Nee, dat komt. Dat is sinds kort Jij toe. bent het product. Ja. We hebben zometeen een meer kookshow, maar hier is eerst uh, Inhaler met uh, Billy. Yeah, yeah. Ja. Yeah. Het is drie keer ja. Yeah. Tot zo. If so, I'm grateful I left in fear of being bored To leave me no choice Like I turn a red or green, yeah, she's golden, she's honest. Don't you? I'm a too close We should Ja, en ook dit is nieuwe muziek uh, Billy J. Yeah, yeah, yeah, van Inhaler van hun nieuwste album dus. En uh, hierop zetten we hem stand voor bij Jelmer en de MM's. En dan gaan we eigenlijk over naar de volgende rubriek. Waarvoor ik ondertussen nog even de laatste dingen klaarzet. Maar, oh, daar krijgen we een melding die er niet overheen hoort te komen. Maar toch altijd even de schuif dichtzetten. Ja, toch maar wel doen. Daar is hij, Mirko. Je woont nog steeds bij je moeder. Je koelkast is leger dan je spaarrekening. Een idee van het eten gaan is een diepvriespizza in de oven Geen zorgen, wij helpen je overleven zonder dat je bankrekening in de min schiet. Of je hoeft te leven op Instagram. Oké, okay, misschien een beetje noegels. Dus trek die huispont van aan. het onderzoalschap van de supermarkt. En leer weer met een paar euro toch iets fatsoeners op tafel krijgt. Dit is de show Budget Editie. Ja, ja, ja mensen. De Meerkookshow budget editie. En uh, nou, wat hebben we vandaag op, uh, op, op, op de agenda staan? Ik wil hier toch elke keer ook een beetje nou, een ander element, een betaalbaar element uh, te bekijken. Omdat je daar gewoon vaak ook heel veel mee kan. We hebben bereis gehad, we hebben gehad wat je kan met, uh, met, met gehakt, hè? ook half om half... En vandaag gaan we het hebben over de boon. Want ja, de boon is eigenlijk hartstikke gezond. Er zit ook heel veel proteïne in. Dat is een van de weinige groenten zeg maar die je hebt. of ja, Mag ik het een groente noemen? Is een boon een groente eigenlijk? Ik vind het van niet, maar ik sta dicht. Oh, oh, oh, iemand, Mike staat dicht, maar hij zegt ik vind van niet. <laughs> dus even de context uh, gegeven. Maar goed, uh, dus een soort uh, ja, Mexicaanse bonenschotel zou ik het mogen noemen. Wat heb je nodig? Uh, zwarte bonen uit een blikje. Uh, je hebt een paprika nodig. Je hebt een grote gele ui nodig. Dit is dan voor één persoon, misschien twee personen zou ik zeggen. Dus nou, als je met meer bent, verdubbel het. Vier of zes enzovoort, zeg maar. Uh, wat azijn heb je nodig. Zuiker, uh, nou hebben de meeste mensen ook wel. Zout. En eventueel heb je nog allemaal kruidenopties. Nou, het is, het is eigenlijk heel makkelijk. Uh, je gooit de zwarte bonen, inclusief het blikwater... Meestal vult uh, je dat uit. Gooi het er gewoon lekker bij. Gooi het erin. Voer een klein beetje water toe... Uh, uh, maak in een apart pannetje. Uh, zorg ervoor dat je een, een, de ui een beetje karameliseert. Dat wil zeggen dat je gewoon even een tijdje in wat olie... Uh, boter is misschien eigenlijk wat beter zelfs, zou ik zeggen... laat zitten. Uh, en dan zorg je ervoor dat het een beetje ja, bruin wordt... dat die zoetheid een beetje naar voren komt. Nou, gooi dat vervolgens bij de zwarte bonen die je erin hebt gedaan. Zet het pitje aan, zorg dat het een beetje kookt. Snijd paprika in kleine blokjes voeg dat toe. voeg Vervolgens ook, want dat kan gewoon mensen... Uh, een beetje zout toe, maar ook... Uh, suiker, Want als het niet zoet genoeg is... dat klinkt heel gek. Je kan, je kan er gewoon suiker bij gooien. Dat werkt prima. Pas er een beetje mee op... dat je niet ineens een soort snoepje aan het eten bent. Uh, maar het werkt wel. En het is gewoon lekker. En vervolgens... Wat, wat ja, dit is in mijn ogen... net even die bite... net even dat aparte geeft... wat acijn. Dat is een beetje onconventioneel, Dat hoor je wat minder vaak. Maar dan krijgt het een beetje iets zuurs. Nou En vanaf daar... heb je eigenlijk al een basis. Als je dit goed verhoudt... het is letterlijk zo simpel... voor... In mijn ogen een hele lekkere uh, een zwarte bonen schotel. Het kan ook een vulling zijn voor een wrap. Uh, en je kan er vanaf hier dus heel veel gaan toevoegen. Dus je kan zeggen, ik wil kip. Ik wil biefstukreepjes. Hé, hey, maar <coughs> dit is wel de budgetse Je ja, hebt biefstukreepjes kunnen we niet betalen met Nee, maar ja, precies. Maar dat is dus <coughs> het ding, kijk, voor, yeah. voor je idee. Het kan. Het kan. Ik heb dit een keertje gemaakt. Toen hadden we nog toevallig gebraden, gehakt. Als, als uh, noem je dat, uh, oh, ja. uh, beleg hadden we nog over. Ja, gewoon doorheen gegooid smaakte supergoed, weet je wel. Dus, dus het, het hele idee aan dit, dit recept is... natuurlijk moet je een beetje oppassen. Je moet niet ineens uh, ananas er doorheen gaan gooien. Ja, Ik denk dat zelfs dat nog wel zou werken trouwens. Maar goed, het, ook, je, het zou kunnen. je moet niet iets... Uh, een of zo. Ik denk dat dat okay. een beetje jammer hey, dat wordt. Gaat dat kan ook dat wel. Na, ja, ja. Na, ja. Na, is wel op het randje. Ja, dan, dat, ik. Ik. dat is wel op het randje. Ja. Goed. Geen spersiboon. Kijk, um, uh, uh, het punt is een beetje... vanaf hier kan je gewoon ja, toevoegen wat je wil of niet. Je kan ook zeggen, dit is goed. Dit is in principe zeker ook door de, door de ui en de boon... die combinatie. Heel veel mensen ontschatten dat mijn uien... zitten echt heel veel vitamines. Uh, nou, paprika heeft nog een beetje die, die, die vitamines... je vaker vindt in de wat tropischere vruchten. Ja, en bonen zitten eigenlijk bijna alles in wat je nodig hebt. Dit is gewoon oprecht heel gezond. En ja, en vanaf dat punt is het is gewoon een kwestie van wat heb je in huis. Wat wil je? Wat wil je toevoegen? Zelf als je zegt ik wil hem wat exotischer maken, ik wil hem wat sterker maken, voeg korianderpoeder toe. Uh, Hak er wat peterselie doorheen. Eventueel mocht je dat hebben. Maar ja, wat ik zeg: het is de budget editie. Dus we houden het klein. Ja, maar, het maar, voel je, precies, maar voel je ook vrij om gewoon lekker te experimenteren en erbij te gooien wat je wil. Dus ja, het is, ja het, het, het, het, ik heb zoveel tijd over constant, het is, ja, omdat het simpelere ja, ja, gerechten die, die zijn. Ja, je editie, <laughs> dat is, toch, dat is hier toch een snaar voor mensen denk ik. Ja, het, gewoon. ja het is wat korter. Het is ook wat makkelijker te ja, het maken. Het is makkelijker hè? te ja. maken, het is wat korter. Dus ja, wat, uh, wat, wat denk je ervan, Mike? Zou, zou je dit maken? En wat zou je er zelf nog aan toevoegen? Wat zou, ik, dat vind dus wat heel, zou je nog toevoegen? Dat zou ik eens dus wel heel lastig te zeggen vinden. Die bistroepjes die je zei, klonken wel goed. Ik wel goed, die ja. Ook al ben ik niet Biesbushen. heel veel erbij kan verzinnen. Want dat is natuurlijk niet mijn specialiteit: koken. En je bent niet voor niks de meer kookshow. Ver. Maar fair. Uh, nee, ja, het klinkt helemaal goed. Weet je, als ja. je inderdaad in een empanada kan denken ook wel zelfs ja, Tuurlijk, gewoon uh, doe het met alles. Zelfs een taco. Je kan er iets pittigs van maken, dus jalapenos doorheen. Uh. Lekker hoor. Doe wat je wil. Dus nou, jullie hebben weer een nieuwe, een nieuwe basis eigenlijk... voor ja. goedkoop, goedkoop wat kunnen maken. Nee, ik dat... Oh, oh, dat... Oh. Wel één laatste ding. Een okay. waarschuwing, maar sorry. Uh, als je niet vaak zwarte bonen eet... kan het een effect hebben op de stoelgang die hoorbaar is de dag daarna. Uh, als je het vaker eet, dan verandert dat lichamelijk gezien. Dat is echt waar. Dus dan, okay. dan heb je daar minder last van. Maar hou daar dus wel een beetje rekening mee de eerste keer. Yes. Dat is alles. Okay. Anders, uh, anders wordt het een beetje complicated. Hier is de Zero's Knaller van vandaag. Dankjewel, Mirko, voor de meer Show. Tot... Uh, de volgende keer. Dan Dankjewel. hebben we weer een uh, nieuwe studenteneditie. En uh, we gaan nu luisteren naar... Uh, ja, complicated. Ik zei het al een beetje. Van uh, onze enige echte... Avril Averil Narine. Dat is ze. Like this. Tot zometeen. In het tweede uur. Met de M&M Wit van de Maan. En nog veel meer. En natuurlijk het nieuws. Maar dat doen we niet zelf.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 You look like a fool to me. Tell me, why do you ever come and make things so complicated? I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me frustrated. A life's like this, you, you fall and you crawl.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 You could only let it be you were she.